Goedemorgen, ik ben Dirk Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft met afschuw gekeken naar de rellende boeren. Gisteravond stonden die op de stoep bij stikstofminister Van der Wal. Ze was zelfs niet thuis, maar haar gezin wel. De boze buur, boeren beukten door een blokkade heen. Echt niet oké, okay, vindt Rutte. Vreselijke beelden. Gisteravond is in contact gestaan met haar, minister van justitie en de diensten... Het is dus niet acceptabel. Uh, het is een kleine groep boeren. Uh, de grootste groep die probeert gewoon beschaafd te demonstreren en de visie duidelijk te maken. Maar deze kleine groep gaat echt alle grenzen buiten. En ook mensen in Hierden in Gelderland zijn helemaal klaar met de acties van de boeren. Zij wonen in het dorp van Van der Wal... Ik vind het wel mooi geweest. Ik heb er echt wel problemen mee. Het wordt echt uh, te gevaarlijk. Um, uh, en wij zijn daar ook echt de dupe van. Ik vind wel dat je moet ook de, uh, het privé van de minister respecteren. Je moet niet bij de huis gaan uh, uh, herrie maken zeg maar, en ook de hele buurt wakker houden. Ik ben niet tegen protesteren, maar dit gaat te ver wat mij betreft. Een kort nachtje voor alle klimaatministers van de EU. Ze hadden het 16 uur lang over een Europees klimaatpakket. En ze zijn eruit. Het doel is om in 2030 meer dan de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan begin jaren 90. Om dat voor elkaar te krijgen zijn afspraken gemaakt over elektrische auto's, vliegen en het planten van bossen. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door het Europees parlement. Ouders die de afgelopen jaren een kindje hebben gekregen, kunnen hun kind alsnog een dubbele achternaam geven. Eind vorig jaar ging de regel al in, maar de minister vindt dat het ook wel met terugwerkende kracht kan. Baby's geboren op of na 29 januari 2019 mogen de achternaam van beide ouders hebben. De ouders krijgen een jaar de tijd om het te regelen. Deze serie gaat door het dak. Het vierde seizoen van Stranger Things is deze maand massaal aangeklikt op Netflix. In de eerste 28 dagen werd er in totaal 930 miljoen uur naar gekeken. Dat maakt het de op één na beste opening ooit. Alleen Squid Game zat hoger. Die Koreaanse serie tikte in de eerste 28 dagen de 1,6 miljard uur aan. Stranger Things fans kunnen overmorgen weer op de bank neerploffen. Dan komen de laatste twee afleveringen van dit seizoen online. En dan nog het weer. Vandaag begint zonnig. Straks komen er wat wolken. Het blijft wel droog. En het wordt 25 tot 29 graden. Morgen begint ook zomaar. Smiddags komen er buien. En dan koelt het af. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Je hebt 10 minuten oponthoud daar tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We hey.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 Zie FM so fort on Van Zon, Zee, Zandvoort en J Ik en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 Estou tão sozinho, Ah, waarom is het zo moeilijk? Ah, waarom is het zo moeilijk? Ah, waarom is het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 Zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Het voelt alsof ik door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En heden tijd vliegt veel te hard de laatste jaren geloof niet wat ik zie als ik voor ongeluk eens in de spiegel kijk Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren Ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein Alsof we zestien Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhins. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine Wednesday evening and March. Future and past at the same time.